Het weer, de rest van de dag veel bewolking met kans op een bui. Ook morgen vrij veel bewolking en buien, vooral in het zuidoosten met kans op onweer. Het wordt 16 tot 20 graden. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15-Europoort richting Rotterdam een file tussen Spijkenis en Hoogvliet, 3 kilometer. En 2 kilometer file op de A16, Rotterdam richting Breda.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 Galajo le lanza lana porque muy despreciado por eso no te perdono llorale te llamo llega si esta manera no tiene la culpa amor de comprendan amor de mi pasado vende Tomorrow and today Like the joy of tasting A deutrop rain Can't be true cuz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 I just didn't know what to do I even got it.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 Het is zoals het gaat Hier aan de kust Zie van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de Eter op 106.9, straks meer. ZFM, maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Europese voetbalbond UEFA heeft een brief geschreven aan de burgemeesters van de speelsteden in Polen en Oekraïne. Daarin krijgen ze het verzoek om op te treden tegen racistische uitingen. Aanleiding waren de oerwoudgeluiden die sommige toeschouwers maakten tijdens een training van het Nederlands elftal in Krakau. In de brief stelt de UEFA onder meer voor om meer politieagenten in te zetten tijdens de trainingen. Die moeten meteen ingrijpen bij racistisch gedrag. Mensen moeten dan het stadion uit en justitie moet worden ingeschakeld. Gisteren zouden ook oerwoudgeluiden zijn gemaakt naar de Italiaanse speler Mario Balotelli in de wedstrijd tegen Spanje. In Raamsdongsveer is een fietser omgekomen nadat hij was geraakt door een uitgeschoven onderdeel van een vrachtwagen. De fietser van 64 kreeg een zogeheten stempel in zijn rug. Dat is een steun waarmee voorkomen wordt dat een geparkeerd voertuig kantelt. De vrachtwagen was weggereden terwijl een van de stempels nog uitgeschoven was. De politie heeft de chauffeur aangehouden. Later bleek dat ook een 15-jarig meisje was geraakt door de stempel. Zij liep alleen kneuzingen op. Het bouwbedrijf BAM gaat werknemers ontslaan. Het bedrijf heeft veel last van de crisis in de bouw. Er komen te weinig opdrachten binnen. De banen verdwijnen bij BAM Civiel, waar nu 800 mensen werken. Die afdeling bouwt kantoren, winkelpanden, ziekenhuizen en scholen. Hoeveel werknemers worden ontslagen is niet...